Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van de Egyptische ex-president Mubarak... is gisteravond sterk verslechterd. Staatspersbureau Mena meldde dat hij klinisch dood is... maar dat wordt door hoge legerfunctionarissen tegengesproken. Mubarak zou niet bij zijn en aan de beademing liggen... nadat hij opnieuw een beroerte had gehad. Het nieuws over Mubarak kwam op het moment dat duizenden mensen... op het Tahrirplein in Cairo protesteerden tegen de militaire raad... die zondag veel macht naar zich toe trok. De regeling voor partneralimentatie moet worden versoberd... willen VVD, PVDA en D66. Ze komen vandaag met een wetsvoorstel... waarbij de maximale duur van de alimentatie teruggaat van 12 naar 5 jaar. Na een scheiding moeten partners zo snel mogelijk op eigen benen staan. Het voorstel gaat alleen over partneralimentatie. Ouders moeten altijd blijven meebetalen aan de kinderen. President Obama zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de Europese leiders op termijn een einde zullen maken aan de economische crisis. Volgens hem is Europa op weg naar verdere integratie en niet naar een breuk. Hij sprak na afloop van de G20 in Mexico, waar de wereldleiders eensgezind toezegden alle nodige stappen te zullen nemen om de eurozone te beschermen. De PvdA zet Tweede Kamerlid Jetta Kleinsma op plek 2 van de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Financieel woordvoerder Ronald Plaster komt op de derde plek, meldt de bronnen aan de NOS. Morgen wordt de conceptlijst bekendgemaakt. Diederik Samsom staat als lijsttrekker op de eerste plek. Ton Heerts is voorgedragen als voorzitter van de FNV en daarmee van de nieuwe vakbeweging die zaterdag wordt opgericht... De huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius legt dan haar functie neer. Heert ze volgens de voordracht de juiste persoon op de juiste plaats? Hij was eerder vakbondsbestuurder en Kamerlid voor de PVDA. Het weer, vooral in het Noordwesten volop zon, in het Zuidoosten stapelwolken en vanmiddag kans op een bij. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 20 juni, goedemorgen. Het Agierplein in Cairo staat weer vol Egyptenaren. Er wordt gedemonstreerd tegen het ontbinden van het parlement... en voor een van de twee presidentskandidaten. Er kwam gisteravond natuurlijk het nieuws over Mubarak nog bij. Sander van Hoorn doet verslag vanuit Cairo. En over Egypte en Mubarak praten we verder met Arabist... en oud-diplomaat Petra Stine. VVD, PvdA en D66, u hoorde dat zojuist... willen de partneralimentatie flink versoberen. U hoort zo dadelijk van de partijen waarom. En we praten over het voorstel met de voorzitter... van de Vereniging van Familierecht... Advocaten en scheidingsmediators. Zo, de kandidatenlijst van de PvdA is bekend. Politiek verslaggever Wilco Boom houdt hem tegen het licht. En we spreken de nummer 2 van de lijst, Jetta Kleinsma. En de SGP komt vandaag met het verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Kees van der Stij komt vertellen... wat de belangrijkste punten zijn. Een filmpje op internet toont hoe een Rotterdamse agent... een schijnbaar weerloze man schopt. Politievakbond ACP reageert. En met uh, politie-socioloog Jaap Timmer... praten we over geweld tegen en van de politie. Shell mag naar olie gaan boren in Alaska. Correspondent Wessel de Jong was al in het hoge noorden van de Verenigde Staten. En over dit succes voor Shell praten we met de projectleider in het Arktisch gebied. Verder spreken we de oud Mario van der Ende over het niet gegeven doelpunt van Oekraïne. Gaat de Rabobank naar Duitsland. En hebben we de Terrassen Top 100. Kijk eens aan. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot 10 uur. Je kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of naar radio1.nl. Leeft Mubarak nog of is hij dood? Dat is de vraag die Egypte de hele nacht heeft beziggehouden. Gisteravond laat kwamen berichten dat de Egyptische oud-president... klinisch dood zou zijn. Dit leidde tot luid gejoel en vuurwerk op het Tahrirplein in Caïro. Mubarak zou een beroerte hebben gehad... en buiten bewustzijn naar een ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog steeds onduidelijk hoe hij eraan toe is. Correspondent Sander van Hoorn vanaf het Tahrirplein gisteravond. Het probleem is met de gezondheid van Mubarak dat we uh, al heel vaak uh, dingen hebben gehoord die niet bleken uh, te kloppen achteraf. Uh, wisselende geluiden op dit moment. De ene zeggen dat hij klinisch dood is. Eén station meldt zelfs dat hij dood is. Maar er zijn ook uh, stations die zeggen uh, nee hij is gewoon aan de beademing. Of Mubarak overleden is of niet maakt de Egyptenaren niet zo heel veel uit. Zij zijn pas blij als alle handlangers van Hosni Mubarak weg zijn. Het militaire ziekenhuis waar de oud-president wordt behandeld... hebben een handjevol aanhangers van Mubarak zich verzameld... in de hoop wat over zijn gezondheid te weten te komen. Uit deze uitzending hoort u van Sander van Horen, het laatste nieuws vanuit Cairo. De VN-waarnemers in Syrië blijven vooralsnog op non-actief. Dat heeft het hoofd van de waarnemersmissie bekendgemaakt. Noorse generaal Robert Mood. Hij zegt dat de waarnemers geregeld doelwit zijn van aanvallen, zoals vorige week toen ze werden aangevallen tijdens een bezoek aan de stad Haffa. The way we were blocked on our way to Al Haffa was one of the dramatic incidents in which the observers were directly targeted by crowds of people uh, and weapons objectives. That was a real danger to their life. Waarnemers werden bekogeld en beschoten door de menigte en dat is levensgevaarlijk. Zijn moed. Er komen pas nieuwe controles als het geweld is afgenomen. Ook moeten president Assad en de Syrische oppositie aantonen dat ze zich houden aan het vredesplan van VN-gezant Annan. Het tweede element is de toewijding van zowel de regering als de oppositie aan de veiligheid en veiligheid en de vrijheid van beweging van de observers. Op de G20-top in Mexico zei de Russische president Poetin dat Syriërs zelf moeten beslissen over het lot van president Assad. De Britse premier Cameron had kort daarvoor juist gezegd dat Poetin wil dat Assad vertrekt. Of course, there remain differences over sequencing the exact shape of how the transition takes place, but it is that President Putin has been explicit he is not locked into Assad remaining in charge in Syria. Het lijkt toch een verschil van interpretatie van de woorden van Poetin. Op de G20-top ging het niet alleen over Syrië, maar vooral ook over de Europese economie. In een slottoespraak zei president Obama dat hij vertrouwen heeft dat de Europese leiders op termijn een einde zullen maken aan de economische crisis. Each step points to the fact that uh, Europe is moving towards further integration rather than breakup, and that uh, these problems can be resolved and points to the underlying strength uh, in uh, Europe's economies. Europa is volgens Obama op weg naar verdere integratie en niet naar een breuk. Volgens Obama zijn Europese leiders zich bewust van de ernst van de situatie. wikileaks oprichter Julian Assange is gevlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. De minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador zegt dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd... en dat het land zijn verzoek overweegt. Het is niet vreemd dat Ecuador het verzoek in overweging neemt, zegt Zuid-Amerika-kenner Edwin Koopman. De president van, van Ecuador, Rafael Correa, behoort tot een groep van wat radicalere leiders in Latijns-Amerika... Die, uh, die zelf ook problemen hebben met de Amerikanen en Amerikaanse invloed in die regio. Dus uh, ze hebben wel wat gemeenschappelijks, uh, Assange en hij. Uh, sterker nog, in 2010 bood Ecuador Assange ook al asiel aan. Dus hij schat vermoedelijk in dat het, uh, de kans groot is dat het met die asielaanvraag wel gaat lukken deze keer. Ja, nou leeft nog wel de vraag hoe Assange bij de ambassade in Londen is gekomen. Correspondent Arjen van der Horst daarover. We weten dat de bewegingsvrijheid van Assange beperkt was. Hij moest zich elke dag melden bij de politie. Hij had ook een enkelbandje, een elektronisch enkelbandje, waarmee de politie wist waar hij gewoon was. Hij zat in het oosten van Engeland. Nou, hoe heeft hij zo naar Londen kunnen komen, de ambassade ingevlucht? En dat zal een vraag die ongetwijfeld aan de Britse autoriteiten gesteld zal worden. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. De justitie in Zweden verdenkt hem van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. WikiLeaks voorman spreekt alle beschuldigingen tegen. De tweedaagse top over het nucleaire programma van Iran heeft tot niets geleid. In Moskou spraken vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap met onderhandelaars uit Iran. EU-buitenlandcoördinator Ashton leidde de gesprekken... en constateerde na afloop dat er nog altijd significante verschillen zijn. Volgens haar is het nu aan Iran om te bepalen of het land concrete stappen wil zetten om het vertrouwen van de wereldmachten terug te winnen. We expect Iran to decide whether it is willing to make diplomacy work. and to address the concerns of the international community. Begin juli wordt er dan toch weer verder gepraat over het Iraanse kernprogramma. De beelden van de gewelddadige arrestatie van een dronken man in Rotterdam... vragen om actie van minister Opstelte van Veiligheid. Dat vindt CDA-kamerlid Curus. In een filmpje op internet is te zien hoe de dronken man... een paar flinke schoppen krijgt van een politieagent. Onbegrijpelijk, zegt het kamerlid. Er mag geen twijfel bestaan over onze politiemannen en vrouwen. Politiemannen en vrouwen moeten boven elke verdenking staan. Dus daarom moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen... wat daar nou precies is gebeurd. Volgens Rotterdamse politie is nog onduidelijk waarom de agenten zo uit hun slof schoten. Het filmpje zou, al, zou geen goed beeld geven van de situatie... omdat het begin van de actie er niet op staat. De instructies zijn dat je geweld mag gebruiken als dat nodig is. Uh, wat u ziet, dat hebben ook wij gezien. Maar er zit geen geluid onder. Wij weten niet precies wat de context verder is. En daarom gaan we het onderzoeken. We willen gewoon weten wat daar nu aan vooraf is gegaan... hoe de aanhouding is gegaan en wat er verder is gebeurd. De maker van het filmpje zegt dat hij het begin ook heeft gezien. Hij vertelt zijn versie van het verhaal. Die man reageerde niet. En uh, toen uh, begonnen ze met uh, die, die, die lange kluppels die ze hebben, begonnen ze die man uh, te slaan. Toen uh, kwam uh, die man uh, een beetje bij, een beetje maar. En uh, ging de politieagent, die mannelijke politieagent, een beetje te keren op die man met uh, vuisten en schoppen en zo. Volgens de filmen was er geen enkele aanleiding om de man te slaan. Die man was dronken en uh, sliep op de weg. Dus uh, dat was het slechte wat hij heeft gedaan. Dronken zijn en op uh, straat slapen. Maar meer dan dat heeft hij niet gedaan in wat ik heb gezien. Politie Rotterdam-Rijmond noemt het filmpje schokkend... en onderzoekt nu of het geweld buiten proportie was. De porno killer Luca Manjotta heeft tegen een Canadese rechter gezegd dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van het vermoorden van zijn Chinese minnaar, ook zou hij zijn lichaam in stukken hebben gehakt. De 29-jarige Canadees werd gisteren door Duitsland uitgeleverd aan Canada. Aanklagers zeggen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Manjotta achter de tralies belandt. Uh, we my colleague and I really want them to believe in our justice system, and uh, we'll do our best to uh, reassure them that we'll work very, very hard in this case. Vandaag bekijkt de rechtbank of Maniota moet worden onderzocht door een psychiater, die moet dan beoordelen of de man toerekeningsvatbaar was toen hij zijn minnaar om het leven bracht beurs op Wall Street dan nog, die zijn gisteren met overtuigende winsten gesloten. Beleggers zetten in op de mogelijke aankondiging van nieuwe stimuleringsmaatregelen door de Centrale Bank van Amerika later deze week. De Dow Jones-index eindigde achttiende hoger en de Nasdaq klom 1,2 procent. De Japanse nica index want daar wordt alweer gehandeld, staat moment, dit moment ook op een winst van 8500 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van de klassieke muziek tot Amy Winehouse en de Sex Pistols. Mogelijk hoort u het allemaal tijdens de openingsceremonie... van de Olympische Spelen op 27 juli in Londen. De Sun publiceerde een lijst met 86 nummers... die gelekt zijn door iemand van de organisatie. Hier werd al bekend dat de openingsshow... geregisseerd door oscar Danny Boyle... zich gedeeltelijk zal afspelen in het decor van het uh, typische Britse platteland... De organisatie van de Olympische Spelen wenste trouwens niet te bevestigen of de informatie van de Sun klopt. Van Amy Winehouse. Oliemaatschappij Shell staat op het punt om in de ijszee van Alaska proefboringen te gaan doen. Het was een lang en ingewikkeld proces om de benodigde vergunningen te krijgen. Want na de olieramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico... is het offshore boren in de Verenigde Staten aan banden gelegd. Het wantrouwen is nog altijd groot. En vooral de Eskimo's zijn bang dat hun jachtgronden vervuild zullen raken. Zo klinkt het uitrollen vanaf een grote haspel van een opblaasbare oliebarrière. Die barrière wordt vanaf het achterdek gelanceerd in zee. En dat gebeurt vanaf het Shell-olielek bestrijdingsschip, de Nanuk. En dat is Eskimo's voor ijsbeer. Ik loop achter Jeff Merrill aan. Zeg maar de chef olierampbestrijding bij Shell hier in Alaska. Jeff, een ramp hier zou die vergelijkbaar zijn... met wat er uh, met de Deepwater Horizon gebeurde in de Golf van Mexico... In the Gulf of Mexico, in the case of Macondo, it was a very highly pressurized well in very deep water that was warm under warm Gulf of Mexico conditions. In the Gulf of Mexico, it was a bron, een olieput, that under very hoge druk stond, zeer deep underwater zat. It was warm, dus the olie was also very vloeibaar. Yeah? In our case in the Arctic. The well itself is much shallower than the Macondo well. Het water is hier lang niet zo diep. De put staat ook onder niet zo'n hele grote druk. En de olie komt omhoog door heel koud water, wordt dus heel dik, verspreidt zich dus lang niet zo gemakkelijk. Kun je olie van ijs verwijderen, kan dat? Well, we get that question a lot. The, the answer is yes, we can. <lacht> Ik ben John Devens. Ik ben de former mayor van Valdez. John Devens, en hij was de burgemeester van Valdez toen daar de olieramp gebeurde in 1989. Wat, wat zijn de belangrijkste lessen die getrokken zijn van deze ramp? The first big lesson was that uh, just because the industry tells you they're ready, they don't necessarily have everything in place. De belangrijkste les van die, van die ramp is dat, ook al zegt de industrie dat die klaar is voor een ramp, dat ze voorbereid zijn. Betekent niet dat het ook waar is. I feel certain that Shell is better prepared than Exxon was. I've seen their equipment. I think they're a very good company. Ik denk dat Shell goed voorbereid is. Ik heb hun apparatuur gezien. Ze zijn beter voorbereid dan in de tijd Exxon en ook veel beter voorbereid dan BP was in de Golf van Mexico. En waar ze werken is veel moeilijker dan de spill van British Petroleum in onze Golf of voor de Exxon-spill. Ze hebben te maken met ijs. Dan moeten we ook niet vergeten dat waar zij gaan werken straks het ook veel ingewikkelder is. Zij krijgen met ijs te maken. Well, I think, you know, it's been... Debated for years whether or not they can get oil out of the ice. Het is natuurlijk, daar wordt natuurlijk al jaren over gepraat of je olie van ijs kunt opruimen. I don't think they can do it very adequately even with all the equipment that Shell is taking in there. Ik denk dat het bijzonder ingewikkeld is en ik denk dat de traditionele technologieën, ik denk dat die tekortschieten. You have given us everything, our food. Bless the him, God, the een oudere Eskimo dankt de heer voor de pasgevangen walvissen. Het oogstfeest in het dorpje Point Hope, gelegen aan de noordelijkste rand van Alaska, vlakbij waar Shell gaat boren. Oh, Caroline Cannon kijkt naar de ceremonie vanaf een stoeltje wachtend op haar portie walvisvlees. En ze is heel cynisch. Ze zegt dat ze liever niet praat met die mensen van Shell... die hier langs zijn geweest. Ik geloof ze niet. Ze geven toch niet de juiste feiten. Ik weet wat ze gedaan hebben in het verleden. Ze zijn in bepaalde landen geweest... en die hebben ze achtergelaten met de rotzooi, met hun rampen. I, I just not they treat us like that. Ik wil gewoon niet dat het hier gebeurt. They don't care. For sake. Amen. Amen. Reportage hoort u van onze correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong. Uh, hij is nog langer in Alaska gebleven. Meer reportages morgen en overmorgen. Ruim 20.000 diersoorten in de wereld worden in hun voortbestaan bedreigd. En van de vele duizenden andere soorten is niet eens bekend hoe ze ervoor staan. Dat blijkt uit een lijst van de Internationale Natuurorganisatie IUCN. Die is gepubliceerd aan de vooravond van de Internationale Top over Duurzaamheid in Rio de Janeiro. Veel bedreigde diersoorten zijn er nog dankzij voor programma's in dierentuinen zoals Blijdorp in Rotterdam. Verslaggever Paul Sanders maakte een rondgang met directeur Mark Daam. Tevreden zit hij in een struik, knabbelt wat aan bamboe, maar lijkt niet op een panda. Ja, maar toch is het uh, een, een, een soort panda. Het is de kleine panda, of een rode panda genoemd. Het kleine neefje van de, de zwart-witte reuzenpanda. Ja. Hij is roodbond, heeft uh, witte oortjes met zwart aan de buitenkant. Het lijkt een beetje op een wasbeer, zeg ik dan maar eventjes, als met mijn leken verstand. Ja, dat is niet een hele grote belediging, hoor. Het is een klein roofdiertje, inderdaad. Hoewel, hij uh, het is een gebit van een roofdier. maar eet dus bamboe. Hè. Dat is net zoals mm. de reuzenpanda. Lijkt inderdaad op een, een wasbeer, heeft ook een beetje dat formaat. En is, uh, heeft een ongelooflijk hoge knuffelgehalte. Ja. En zegt, een knuffelbeertje. Een prachtig beertje, maar ontzettend bedreigd. Ontzettend bedreigd, ook vanwege zijn, zijn knuffelgehalte. Uh, doordat hij zo'n mooi zacht vachtje heeft, uh, ja, willen mensen hem toch of als huisdier uh, in China, of in Nepal, uh, of in Bhutan, of, uh, of opgezet, inderdaad, het is een kleedje voor de, voor de open haard. En uh, Daardoor wordt het, het leefgebied van uh, of worden panda zelf bedreigd. Het is een van de diertjes die op die hele uh, lange lijst staat van bedreigde diersoorten. Kent u die lijst? De IUCN-lijst van, de, van het bedreigde diersoorten, die kennen wij uiteraard hier in de dierentuin. Die volgen wij ook. Hè. En die lijst wordt langer? Die lijst wordt langer en langer en dat zal niemand verbazen. De wereldbevolking groeit natuurlijk op 7 miljard mensen. Als het er over een aantal jaren 8 miljard zijn, zal de lijst nog langer zijn. En misschien zelfs gekrompen zijn doordat een aantal soorten uitgestorven is. We lopen door een stukje Dierade Blijdorp. Ja, dat kan bijna niet missen. Aziatisch, waar zijn we nu? We zijn nu in de Chinese tuin van, van Diergaarde Blijdorp. In 1992 hier gebouwd. Uh, om te vieren dus de partnerband tussen de steden Rotterdam en Shanghai. Wij hebben hier uh, toevallig een verblijf met Europese otters. Dat klinkt wat raar. Maar deze ondersoort van de otter is de Nederlandse otter. Er komen ook ondersoorten van de Europese otter voor. Die komen in China voor. En daarom hebben we gezegd, deze soort past hier ook prima. Het is niet helemaal de vorm die in China voorkomt. Maar wij willen graag deze bedreigde ondersoort, deze Europese otter, beschermen. En uh, laten we hem ondertussen zien in onze Chinese continent. Ja. Ik hoor het, het gekletteren van het water. We lopen er even naartoe. Ja, hallo, kom maar. Hé, hey. ja. hij komt eventjes kijken. Ja, deze, deze dieren zijn natuurlijk uh, uh, ja, in het wild heel erg bedreigd. Uh, hier in het dierentuin weten ze inmiddels dat ze van mensen niks te vrezen hebben. En uh, ja, als ik zo lok op de manier waarop de dierverzorgers lokt, als hij ze aan het voeren gaat, ja, dan komt hij wel. De Europese otter komt in Nederland voor en staat ook op de lijst. Is in Nederland bedreigd? Ik wist helemaal niet dat de otter nog in Nederland voorkwam. Wist u dat? Ja, dat klopt. Ik ben toevallig zelfs daarbij betrokken geweest. Uh, ik heb in Diertaal in Arnhem gewerkt. En Arnhem heeft alle quarantaineperiodes gedaan voor Europese otters die uit andere landen kwamen. En hier in de, wie, uh, de weerribben en de rotte gemeente in de kop van Overijssel uitgezet zijn. En uh, dat is een, een aanvankelijk uh, succesvol programma geweest. Helaas nu onder, uh, onder, als gevolg van, van bezuinigingen in Den Haag ook. Ja, is er geen geld meer om nog nieuwe dieren daarbij te zetten. En dan zie je toch dat zo'n populatie die klein is toch heel kwetsbaar is... en dus uh, toch nog even afhankelijk is eigenlijk van, uh, van mensen. Ja. Nu komen er regelmatig lijsten uit, lijsten met bedreigde diersoorten. Uh, ja, wo wo worden wij daar met z'n allen wakker van... als die lijst alleen maar langer en langer en langer wordt... en er ook soorten gaan verdwijnen, gewoon uh, uitsterven? Nou, daar worden wij absoluut wakker van. En natuurlijk is het niet van vandaag op morgen. We, we zitten in Nederland natuurlijk nu in een recessie. Als nou die Europese otter op de lijst staat dan verwacht ik niet dat uh, uh, het, het ministerie van ELNI... in één keer met uh, 60 miljoen op de, over, over, op de proppen komt. Maar het is wel een signaal wat afgegeven wordt. En als we het continu dat signaal maar blijven geven... Hè, dan, dan raakt men er wel van doordrongen. Want uiteindelijk uh, is ook de economie gebaat bij uh, biodiversiteit. Bij een veelheid aan dieren en planten. Kijk, het met name is naar het belang op de Nederlandse economie van toerisme. Mensen die gaan fietsen, mensen die gaan met bootjes... Hè, door, door die weerribben gaan varen... In de hoop een glim van die otter op te vangen. Op het moment dat je zeker weet dat hij er niet meer is, dat hij uitgestorven is... blijven toeristen weg en gaat het met de economie ook weer minder. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Op het EK in Polen en Oekraïne vielen de beslissingen in Pool D. En ondanks een 2-0 nederlaag tegen het al uitgeschakelde Zweden... is Frankrijk doorgedrongen tot de kwartfinales. Frankrijk gaat door naar de kwartfinale, maar er zal toch een hoop besproken moeten worden de komende week. Want qua afronding zit het zeker niet goed bij de Fransen. En de Zweden gaan naar huis, gaan vakantie vieren. Doen dat met een 2-0 overwinning op Frankrijk met een wonderschoon doelpunt van Slatan Ibrahimovic. Maar Frankrijk dus door en in die kwartfinale ontmoet Frankrijk de wereldkampioen Spanje. Ook Engeland haalde de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Oekraïne werd er met 1-0 gewonnen. Wayne Bruni mocht eindelijk spelen na zijn schorsing en werd meteen matchwinner. En voor Oekraïne was het zuur, bepaald zuur. Het thuisland dat nog kans maakte op de kwartfinale zag een call niet toegekend worden. Volgens de scheidsrechter redde de Engelsman John Terry een bal op de doellijn... maar later bleek dat de bal wel degelijk over die lijn was geweest. Ik dacht dat hij de bal van de lijn haalde, maar haalde hem er zeer duidelijk achter vandaan. Het had een doelpunt moeten zijn voor Oekraïne, maar dat is het niet. En dus Engeland 1-0 voor. Engeland speelt de kwartfinale tegen Italië. Vandaag is er een rustdag trouwens op TK. Morgen de eerste kwartfinale wedstrijd tussen Tsjechië en Portugal. Dan naar het wielrennen. Argos Simano neemt vier Nederlanders mee naar de Tour de France. Tom Veilers, Coen de Kort, Albert Timmer en Roy Kurvers. moeten in het uh, zogenoemde treintje ervoor zorgen... dat de Duitse Marcel Kittel een uh, sprintzegen boekt voor Argos. Ondanks de geringe ervaring... heeft algemeen directeur Ivan Spekerberink veel vertrouwen in de Duitse. Hij is nog maar anderhalf jaar prof. Hij is zeer jong. En hij heeft tegen alle sprinters die ook in de Tour gaan zijn... Heeft, die heeft hij een keer geklopt. Um, dus ja, ik achter hem in staat... Andere kant van het verhaal is, hij is nog nooit in de Tour geweest. En de Tour is de Tour. Um, dus het is voor hem ook een nieuwe ervaring. Maar het is zeker een uitdaging die hij en wij uh, aangaan. Ook BMC maakte de formatie bekend. Cadel Evans, die zijn titel verdedigd heeft... in vergelijking met vorig jaar drie nieuwe namen in zijn ploeg. Brits Steve Cummings, Belg Philippe Gilbert... en de Amerikaan TJ van Garderen. De Nordtor Hustoft, die vorig jaar twee ritten won, gaat niet mee. Hij is herstellende van een infectie. Dennis Menshoff, ex raborenner zal de kopman zijn voor het team van Katushka. Op het grastoernooi van Rosmaal, hebben we het uiteraard over tennis... heeft de Spanjaard David Ferrer in twee sets gewonnen... van de Canadees Pierre Ludovic Duclos. De als eerste geplaatste Spanjaard staat nu in de kwartfinale. Victor Trojzi kon het voorbeeld van Ferrer niet volgen... De als tweede geplaatste Servië verloor van de Belg Xavier Malis. Bij de vrouw bereikte Kim Kleisters de kwartfinales... na haar moeizame openingspartij tegen de Zwitserse Romina Oprandi... rekende ze gisteren af met de Oekraïense Katarina Bondarenko. Vanmiddag Komen Igor Sijsling en Aranska Rus in actie? Radio 1 Het NOS-journaal.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 De regeling voor partneralimentatie moet worden versoberd, vinden VVD, PvdA en D66. Ze komen vandaag met een wetsvoorstel waarbij de maximale duur van alimentatie teruggaat van 12 naar 5 jaar. Na een scheiding moeten partners zo snel mogelijk op eigen benen staan. In het voorstel gaat het alleen over partneralimentatie. Ouders moeten altijd blijven meebetalen aan de kinderen. Zometeen na de reclame een bijdrage hierover uit Den Haag.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 Vanochtend zijn er wolkenvelden en af en toe is de zon te zien, vooral in het noordwesten van het land. Er ontstaan stapelwolken en in de zuidelijke en oostelijke provincies kan vanmiddag zeer lokaal een regenbuitje vallen. En daar trekken ook de meeste wolkenvelden over. De kust krijgt de meeste zon. De middagtemperatuur ligt in het noorden rond 19 graden, in het zuiden wordt het 22 graden. En de wind is daarbij meest matig, windkracht 3 tot 4 en waait uit het noordoosten.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 De maxima liggen dan rond 20 graden. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Dat is de achterliggende gedachte van de nieuwe regels voor partneralimentatie. Die VVD, PvdA en D66 voorstellen. Ze dienen daarvoor een initiatiefwetsvoorstel in.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 Dat het nu heel ingewikkeld is en dat er veel te lang partneralimentatie moet worden betaald. Dus iemand krijgt onterecht alimentatie, zegt u. Nou, niet onterecht. Want het is het systeem zoals het nu is, is zo. Maar wij zeggen, als je kijkt naar de grondslag, wij kijken echt, wij hebben besloten om een andere grondslag in te voeren. Wij vinden dat alimentatie betaald moet worden, als je als gevolg van het huwelijk heel moeilijk weer aan de baan kunt komen. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld de zorg voor kinderen hebt, de totale zorg voor kinderen. Dat kan zijn omdat je al zo ongelooflijk lang uit het arbeidsproces weg bent, dat het heel moeilijk wordt om een baan te vinden. Maar in al die andere gevallen. Zeggen wij, dan is het, heb je uh, hooguit kortdurende alimentatie nodig. En kun je daarna gewoon of de eerste opleiding doen of daarna meteen weer aan het werk. En wat is er dan onredelijk aan als een vrouw die jarenlang voor de kinderen heeft gezorgd dat hij alimentatie verlangt? Nee, dat is niet zo onredelijk aan. En dat is ook precies wat wij in ons wetsvoorstel regelen. Een ouder, het kan een vrouw zijn, het kan ook de man zijn... vaak zijn het de vrouwen... die de, ook na de echtscheiding de volledige zorg voor de kinderen... bijvoorbeeld op zich neemt, wat ook nog voorkomt... die heeft gewoon recht op alimentatie, ook in ons stelsel. En zelfs totdat de jongste, het jongste kind 12 jaar oud is. Maar u gaat die duur wel fors beperken. Waarom? Omdat wij nu zien dat er heel weinig draagvlak is voor de duur zoals het nu is. Het is eigenlijk is, er hebben we twee smaken. Het is of je hebt geen kinderen, dan betaal je maximaal vijf jaar alimentatie. Of je hebt wel kinderen. En ongeacht hoe lang het huwelijk geduurd heeft, betaal je altijd twaalf jaar alimentatie. En wij zeggen als VVD, PvdA en D66 dat we dat echt eigenlijk een heel raar stelsel vinden. Omdat er zoveel verschillen tussen mensen zijn, dat je daar, ons systeem houdt daar wel rekening mee. Jeroen Rekour van de Partij van de Arbeid. Zijn de huidige alimentatieregels nog uit te leggen? Nee, wat ons betreft niet. Het duurt te lang en het is niet eerlijk. Want dat gaat uit van het niveau, het welstandsniveau... waarop mensen leefden toen ze nog getrouwd waren. Maar als je gaat scheiden, dan zakt dat meestal. Dan kan je dat niet overeind houden. Dus daarom is er heel veel boosheid op dit moment over die regels. En houdt het ook mensen inactief. Houdt het mensen weg van de arbeidsmarkt. Wat is nu het basisbeginsel van uw voorstellen?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 Degene die dat wel kan, die moet dan betalen voor degene die zorg geeft voor die jonge kinderen. Magda Bernsen van D66. Op welke manier denkt u dat het systeem wel aansluit bij de huidige tijd? Kijk, het huwelijk is natuurlijk niet een levenslange garantie op inkomsten van een partner. Uh, en dat proberen wij met deze nieuwe regeling te doorbreken. Eigen verantwoordelijkheid? Zeker, eigen verantwoordelijkheid. Strookt dat wel met de traditionele huwelijksopvatting waarbij... Nou, je voor elkaar zorgt. Maar daar kun je altijd nog voor kiezen. Dus het is niet zo dat deze wet alles bepalend is. Je kunt ook buiten het wetsvoorstel, zoals wij dat willen presenteren... Uh, kun je zelf afspraken maken die geldend zijn. Er is een hoop gesoebald over de betaling van alimentatie. Hoopt u dat dat hiermee ja, ook soepeler verloopt? Nou, dat denk ik wel, omdat dit uh, voor het gevoel, denk ik, ook eerlijker is. Het is veel makkelijker uit te leggen. Het is makkelijk te berekenen, want er komt een berekeningstoel bij. En als mensen snappen waar het over gaat, zal de acceptatie vergroot worden. En dan denk ik dat ook de kinderen daar veel beter bij af zijn. Want de ruziende ouders, daar heeft geen enkel kind iets aan. Het wetsvoorstel van de drie partijen komt dus vandaag initiatief wetsvoorstel. U hoorde bijdrage van Michiel Breedveld. En later deze uitzending spreken we met de voorzitter... van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Dan naar Burma. Aung San Suu Kyi vraagt de wereld om hulp en om investeringen. Maar ze waarschuwt tegelijkertijd tegen al te groot optimisme over Burma. Het land staat aan het begin van hervormingen. En de militairen die zijn nog niet weg... Onlusten in het zuiden van het land stellen de hervormingen op de proef. We hebben er eerder over bericht in het Radio 1-journaal. En intussen woedt in het noorden een bijna vergeten oorlog. Michel Maas bezocht het noorden van de staat, waar al alweer een jaar vechten tegen het Burmese leger. Vandaag wordt de eerste verjaardag van de oorlog herdacht. De kleine kerk van Liza zit stampvol. De Kachin zijn christenen en ze bidden voor hun onafhankelijkheid. Andere etnische legertjes in Burma sluiten na tientallen jaren vechten juist vrede met de Burmezen. En hier zijn ze net een oorlog begonnen. Ja, de hele wereld is gefixeerd op die bestanden. Als er maar een staak het vuren is, dan is het goed. Maar wij hebben tientallen jaren ervaring met die Burmezen. Die willen gewoon de baas blijven spelen in Burma en de etnische minderheden overheersen. Daarom willen wij nu eerst een politieke overeenkomst. Afzingen. Dat staakt het vuren komt daarna vanzelf wel. Ook Aung San Suu Kyi kan dit Burma niet zomaar veranderen. Zoals altijd zijn ook hier de burgers de dupe. Tienduizenden zijn het geweld ontvlucht. Die wonen nu in vluchtelingenkampen onder barre omstandigheden. Cheyang is een vluchtelingenkamp even buiten Liza. Meer dan 6.000 mensen wonen er in dit kamp. Meer dan in het hele stadje Liza. Ze hebben zich zo goed en zo kwaad als het gaat ingericht. Er is een markt, er zijn winkeltjes, er zijn zelfs verkeersborden... Maar de mensen die wonen nog steeds in geïmproviseerde hutten van bamboe en plastic. Het is regentijd, alles is nat, overal is modder, iedereen is vies. Je kunt een beetje schuilen voor de druppels, maar het vocht komt toch overal naar binnen. Veel mensen hier zijn ziek, voortdurend hoor je kinderen hoesten. <truimert> Waar ze van leven, dat is wat er lokaal verhandeld wordt. Er is een kleine markt met wat groenten, met wat fruit. En soms wordt er een varken geslacht. De meesten hebben niet eens geld om een beetje varkensvlees te kopen. Ze zijn helemaal aangewezen op hulp. En die hulp, die komt hier niet. Hulpverleense Miley Ang krijgt de meest noodzakelijke hulp nauwelijks bij elkaar geschraapt. Het geld blijft hangen aan de andere kant van de frontlijn. All the fundings from abroad get into Rangoon. Al het geld gaat via Rangoon en via de Verenigde Naties. Wie helpt deze mensen hier? De Kachin in de Kampen ondergaan het gelaten. Zij vertrouwen op hogere machten, zoals ook dit meisje. Zij zingt over Jezus, die dan wel zal helpen. Wat kan zo anders? Een bijdrage uit Burma van de correspondent Michel Maas. Morgen hoort u deel 2. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De versoepeling van het ontslagrecht is een van de meest belangrijke hervormingen in het vijfpartijenakkoord. Maar kritiek op deze hervorming groeit ook. Verslaggever Matthijs Holterop gaat horen waar die kritiek over gaat. Matthijs, goedemorgen, waar ga je naartoe? Ik ga naar Amsterdam, daar is een ontbijt voor een aantal werkgevers. Die worden bijgepraat over de nieuwe procedure van dat uh, ontslagrecht. Precies uh, hoe die procedure eruit gaat zien is nog niet bekend. Maar de vijf partijen hebben wel afgesproken dat er versoepeling moet komen. En daarin hebben ze bijvoorbeeld voorgesteld om niet uh, zoals nu is een uh, toetsing van de rechter vooraf te laten plaatsvinden, maar achteraf. Of door het UWV zoals het uh, vooraf is geregeld op dit moment... zou de rechter dus achteraf moeten gaan toetsen of iemand uh, terecht wordt ontslagen. Want het idee is, als je mensen makkelijker kan ontslaan... worden ze ook weer gemakkelijker aangenomen. En dat zou weer goed zijn voor het bedrijfsleven. Maar er is kritiek. Die advocaten die zeggen, als die rechter achteraf gaat toetsen dan zou het wel eens kunnen zijn dat zoveel mensen dat ontslag gaan aanvechten... dat de rechters het te druk hebben, te druk gaan krijgen in de nieuwe vorm. En dat zou voor niemand goed zijn. Maar nou ja, hoe die werkgevers erover denken, dat hebben we nog niet gehoord. Dus dat ga ik straks uh, aan ze zelf gaan vragen. Goed, Martijn, we gaan je volgen en horen van je later deze uitzending. En straks de CDA'ers in het oosten van het land vinden het helemaal niets... dat Pieter Omtzigt niet meer op de kandidatenlijst van het CDA staat. En dus komen ze in actie, U hoort het zo, bij ons. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan? Nou, Wijnand, geen regen, geen mist, valt wel mee? Nee, dat is inderdaad een gunstig recept voor deze ochtendspits. Er staan nu ja, ook nog geen files. Het is wel wat drukker op de A7 bij Purmerend en de A15 in de Europoort. Maar voor de rest staan er nog geen files. Wat verwacht je verder vanochtend? Ja, een droge ochtendspits. Die loopt vrij normaal. Rond half negen, zo'n 80 kilometer file. Dat valt mee. Wijnand, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gezellige, mooie terrasjes waar het goed toe is. Nederland heeft er veel van. Vakblad Miset Horeca publiceert binnenkort weer de jaarlijkse terras top 100. En de animo onder ondernemers is groot. Maar liefst 700 horecaondernemers ondernemers melden zich ervoor aan. Afgelopen maanden ging de jury op pad om de terrassen te beoordelen. En onze verslaggever Jeroen Schutijzer ging graag mee. Een prachtige zonnige middag in Den Haag. Weer om een terrasje te pakken, en dat doe ik dan ook, samen met Shirley Heins van AQ Services. Ja, een mystery shopper is eigenlijk iemand die anoniem op pad gaat om uh, de serviceverlening te testen. Waar zullen we gaan zitten? Ik denk dat we ergens uh, maar een plekje in het zonnetje moeten gaan uitzoeken. Goedemiddag. Wilt Goed. u nog gelijk wat te drinken? Heeft u 7-Up? Uh, voor mij een uh, ijsthee, alstublieft. Oh, nee. We werden gelijk besprongen. Ja, inderdaad. Meteen ja, opgemerkt, uh, aangesproken. Maakt dit nou een rommelige indruk, dit uh, terras? Nou, als we zo uh, even in ieder geval rondkijken naar, uh, ja, naar de tafeltjes die leeg zijn. Die zijn eigenlijk netjes opgeruimd, geen lege glazen. Geen vieze borden? Geen vieze borden meer, inderdaad. Geen uh, lege glazen van uh, gasten die weg zijn gegaan. Nou, jullie zijn deze week uh, tientallen terrassen aan het bezoeken om ze te keuren. Waar letten jullie nou op? Natuurlijk een stukje verzorging van het terras. Wat verder heel belangrijk is, is natuurlijk de serviceverlening. Um, of je meteen wordt opgemerkt, begroet. Dus de snelheid is echt wel een, een belangrijk aspect. Ja, ook een stukje verkopen natuurlijk van, uh, van een medewerker. U bedoelt, als ik koffie bestel, dat ze dan ook vragen... wilt u er appeltaart bij? Nou, precies. Of uh, inderdaad, als er een frisje wordt besteld... dat er ook meteen gevraagd wordt. Bitterballen. Bitterballen bijvoorbeeld, ja. Waarom heeft die mevrouw niet gevraagd, wilt u er bitterballen bij? Goedemiddag. IJsthee. Ja. Eén ijsthee, dank ja. Dank u wel. En een spijt. Dank u wel. Dank u wel. Bezoekers van terrassen, hè? Uh, als ze klagen, waar klagen ze dan het meest over? Wat je vaak eigenlijk uh, hoort is dat mensen te lang moeten wachten... En wat ook uh, storend kan zijn voor een gast is... Uh, je hebt terrassen waar de taken nogal verdeeld zijn onder de medewerkers. Komt er zo'n persoon langs en die haalt alleen de lege glazen weg? En wat zegt hij dan? Dat is een veelgehoorde kreet hè, op het terras. Mijn collega komt er zo aan. En uh, zeker met social media van tegenwoordig, berichten op Facebook, op uh, Twitter... Ja, die bereiken honderden mensen tegelijk. Dus als bedrijf zijnde uh, ja, is het natuurlijk heel vervelend... als, uh, ja, als op die manier uh, jouw naam zo uh, uh, slecht naar voren komt. Waarom vinden restaurants uh, het zo belangrijk om aan die uh, terras top 100 mee te doen? Het geeft uh, een hoop publiciteit. Uh, verder wordt er ook nog eens gekeken binnen die top 100. Bijvoorbeeld op regioniveau. Ze kunnen bijvoorbeeld wel aangeven daarmee. Goh, wij zijn derde geworden binnen de regio Zeeland. Of binnen de regio Noord-Holland. En daarmee kunnen ze zich natuurlijk goed uh, naar buiten toe profileren. Om meer gasten uiteindelijk ook aan te trekken. Want daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het uiteraard om, ja. Het eigenlijk wel een mooi vak he, wat u heeft. Mag u dit uh, maanden achter elkaar doen? Uh, ja, zeker. Ik... Geef mij ook zo'n job, zeg. <laughs> Dat kan ik me voorstellen. Het is ook superleuk om te doen. We gaan afrekenen. Uh, Mijn collega komt zo. Is goed. Ja. Wat zei die nou? Daar was hij weer. Mijn collega komt zo. Wat voor rapportcijfer zou dit terras nou krijgen? Over het algemeen, de verzorging van het terras was goed. Het zag er netjes uit. De eerste bestelling die, die werd snel opgenomen en gebracht... Um, daarna eigenlijk ging het hier en daar een beetje mis of hebben ze punten laten liggen. Er is bijvoorbeeld uh, zijn ze niet teruggekomen bij ons of we nog een drankje wilden. Ze hebben niet uit zichzelf bijverkoop gedaan voor een hapje. Als de lijst zeg maar, ingevuld zou worden, dat de locatie ongeveer op ja, misschien een 70% uitkomt. Een 7? Ja. Dat is geen topnotering? Uh, had zeker beter gekund. En op 2 juli wordt bekendgemaakt wat het mooiste terras van Nederland is. De Rabobank is uit ons land niet weg te denken. Maar binnen de landsgrenzen is de groei er wel zo'n beetje uit. Dus kijkt de Rabobank naar onze oosterburen. Vanaf vandaag kunnen ook Duitsers hun spaargeld online bij de Rabobank kwijt. We hebben contact met Roe van Veghel. Hij moet die nieuwe stap van de bank in de goede banen leiden. Meneer van Veghel, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is er dan gebeurd met de coöperatieve instelling van de Rabobank? Nou, uh, uh, niks zou ik zeggen. Uh, het gaat heel goed. Hè? Uh, Rabo uh, is, uh, is uh, de financiële crisis uitstekend uh, doorgekomen. Zeer solide partij. Maar inmiddels zijn ongeveer uh, 30 tot 40 procent van de activiteiten van Rabobank al buiten Nederland. Mm. En dat bouwen we gewoon gestaag uh, door. Ja, maar ook in die ledenconstructie? Gaat dat ook in Duitsland gebeuren? Nee, nee. Um, Raabank International, het, het internationale deel van de bank, is, is niet een, uh, een, in juridische zin een coöperatie. Wat we natuurlijk wel proberen is dezelfde kernwaarde, hè, dicht bij de klant, uh, betrokken uh, en, uh, en toonaangevend, om dat uh, wel met onze klanten buiten Nederland te doen. Hmm, dat ben ik maar benieuwd, in juridische hoe... zin dat... zijn we geen coöperatie. Nee, dat ben ik benieuwd, want dat is natuurlijk de grondslag van de Rabobank, hoe u dat voor elkaar gaat boksen dat is natuurlijk Wel, lastig, uh, dat kan ook fout gaan. Uh, ja, zeker in het, uh, in het online model, hè, want daar praten we over in Duitsland. Het wordt een internetbank, is dat natuurlijk een, een uitdaging hè, als je niet uh, je klanten recht in de ogen kunt uh, kijken. Maar goed, met de nieuwe technologieën doen we heel veel in, uh, in blogs, op platformen, in internet. Uh, communicatie vanuit het management naar de klanten. He, dus het is gewoon een andere vorm van, van communicatie met onze klanten in, uh, in de internetomgeving. Ja, Meneer Van Veggen wordt dus een internetbank. Nou zijn de Duitsers nog niet zo internet als wij Nederlanders. En hebben ze heel veel banken. Waarom zouden Ik ze bij weg. u gaan sparen? Ja. Nou ja, we, we hebben uiteraard uh, uitvoerig uh, onderzoek uh, naar gedaan. En we zijn ervan overtuigd dat er, uh, er absoluut ruimte is voor een aanbieder zoals, uh, zoals Rabobank. Het technologie- en, en internettoegang uh, in, in Duitsland uh, is al op behoorlijk niveau en wordt alleen maar, uh, maar steeds beter. Ja, maar uh, er is ook nog wel, nog wel wantrouwen, wantrouwen tegen internetbankieren. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat er, dat er meer zeg maar, uh, uh, wantrouwen is gekomen in, in, in naar banken in zijn algemeenheid. Hè? Het vertrouwen in, in banken zoals we dat in veel landen is door de, de economische en de financiële crisis uh, onder druk komen staan. En ja, daar heeft Rabobank natuurlijk toch een heel goed, uh, een goed verhaal met, uh, met zijn solide achtergrond. Uh, dus met name op dat aspect zullen we, zullen we ook uh, vooral onze bank gaan positioneren hier in, in Duitsland. Hoe gaat het heten in Duitsland? Het gaat Rabodirect heten. Rabodirect.de rabo is, is de internet site adres wat vanaf 10 uur vanmorgen open gaat voor onze Duitse klanten. Ja, en dan gaat het over sparen. Gaat u dat nog uitbreiden ook? Gaan er nog producten bij komen? Hypotheken bijvoorbeeld? Het Duitse huizen kopen zit in de lift? Nee, op dit moment zijn die plannen niet. Hè. We hebben deze succesvolle formule die we al in Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, België en Polen toepassen van een simpel aanbod, van een drietal simpele, dus, uh, transparante spaarproducten. Dat gaan we ook in Duitsland uh, doen. Hè. Dus het zal altijd een tweede bank voor mensen worden. Ze houden hun huisbank voor betalingen, hypotheken, leningen. En voor, bij ons is het puur gespecialiseerd in, in sparen. Oké, okay, nou dan heeft Moedis ondanks uh, de kredietstatus van uw bank aangepast. Heeft u daar last van als u nu naar, zo naar het buitenland vertrekt, wil? Nou, ik, ik zou bijna zeggen, in tegendeel. Uh, de Moody's zoals veel andere rating-edities, hebben hun, de, de manier waarop ze ratings doen, hebben ze aangepast. Uh, en um, Rabobank heeft daarbij nog steeds uh, in die nieuwe methodologie uh, veruit de hoogste rating van alle uh, niet-overheidseigendom zijnde banken. Hmm. Uh, dus we, we zijn nog steeds uh, ja, de veiligste uh, privately-owned bank in, uh, in de wereld. Zo is het. Dat, dat is dat, uh, in ieder geval zoals u het verkoopt. <sus> nou ja, zo is het denk ik ook eerlijk gezegd. Hè. In die nieuwe methodiek staat Rabo nog steeds op nummer 1. Dus maar zelfs Rabo is natuurlijk niet... Er zijn wel veel dingen aan de gang in de wereld op economisch gebied en financieel gebied. Hè. Dus daar is Rabo niet helemaal... Laten we zeggen, geïsoleerd in. Maar binnen die, binnen die nieuwe methodieken ja, is Rabo nog steeds een zeer, zeer solide en toonaangevende speler. En dat, uh, hiervoor mocht ik vier jaar Rabo direct in, in Ierland leiden. Mm. En dat, dat, dat veiligheidsaspect heeft daar geleid tot, uh, tot een enorme groei van de bank in, okay. uh, in onzekere tijden. Van, meneer Van Vervelen, ik wens u veel succes in Duitsland. Ik dank u zeer. En dank voor de toelichting. Graag gedaan. Dag. CDA-afdelingen in Twente, maar ook in andere delen van het land, zijn ongelukkig over de gang van zaken rond de kandidatenlijst. CDA kiest radicaal voor vernieuwing, hoorde u alles al over. En betekent dat veel oudgedienden het veld moeten ruimen. Bijvoorbeeld Kamerlid Pieter Omzicht. Hij staat niet op de nieuwe lijst, tot teleurstelling van hemzelf en ook andere CDA's. Afdelingsvoorzitter van het CDA in Enschede, Wim Wijfjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Want u zit bijvoorbeeld omzicht graag op die kandidatenlijst voor de Tweede Kamer weer terug. Daar zijn we niet alleen, he? want eigenlijk is hij uh, erg populair in, uh, in uh, Twente. Hij is ook de echte volksvertegenwoordiger van het CDA voor oh. Twente. En ook voor een deel van Achterhoek, moet ik zeggen. Maar, maar staat... ook als specialist voor uh, pensioenen en dergelijke... heeft hij toch ook al gescoord in uh, andere delen van het land. Maar staat er geen nieuwe, leuke, jonge Twente op de lijst? Nieuwe jonge Twent? Nee, dat kan ik niet zeggen. Oh. Uh, natuurlijk er is uh, wel een andere mevrouw uh, naar voren geschoven. Op nummer 13, mevrouw Boom. Uh, zijn we natuurlijk ook blij mee dat uh, er uh, toch weer een goede kandidaat is gevonden voor het CDA. Maar onze voorkeur ligt toch nog steeds bij Pieter Ontzicht. Oh. En waar zit hem dat in dan? Want u zegt dat ja, hij heeft veel verstand van pensioenen, en hij vertegenwoordigt de ja. regio. Nou ja, dat ik... lijkt me toch essentieel. Is, dat, als is, dat, is gekozen dat je wat... als volksvertegenwoordiger gekozen wordt. Ja, maar, de, maar dan, dus dan gaat het u vooral. Dan gaat het u vooral om het feit dat hij uh, Twente zo goed vertegenwoordigt. Hoe, hoe, hoe heeft hij dat gedaan in het verleden? Nou, hij heeft uh, eigenlijk zie je hem elke week wel in de krant met een actie. Uh, uh, laat zeggen, de werkgelegenheid voor het belastingkantoor in Almelo... Uh, het ziekenhuis in Hengelo. Uh, ja, heel veel zaken die hij gewoon hands-on uh, met beide benen op de grond regelt. Hij is ook heel goed vertegenwoordiger voor uh, ja, toch een speciale groep hier in uh, Twente. En NCD en Reizen bijvoorbeeld. De Syriose gemeenschap, de Syrische Orthodoxe. Ja, daar vangt hij ook heel veel stemmen van. Want okay. uh, dat is echt zijn, uh, zijn club uh, uh, waar hij ook uh, voor sterk voor opkomt. En mevrouw Boom kan dat niet, denkt u? Die heeft die achtergrond niet, maar natuurlijk zou ze dat ook uh, op den duur wel kunnen bereiken. Hm. Er zijn ook andere afdelingen van het CDA zijn ontevreden. Zijn Wat, wat, wat wilt u er nog gaan doen? Wilt u nog een poging ondernemen om die lijst te veranderen? Ja, het is zo. We zijn een ledenpartij en gelukkig ook een democratische partij. Uh, het, het, uh, het landelijk bestuur heeft helaas niet opgepikt wat wij... Uh, uh, al eerder naar voren heb gebracht, maar er is altijd nog een mogelijkheid om dat te corrigeren. En die actie is nu al in volle gang. Uh, we gaan met alle afdelingen gaan we de lijst bespreken en daar een advies over uitbrengen aan het landelijk bestuur. Ja, gaat het dan alleen om omzicht <tus> of, of om meer oudgediende? Nee, bij, bij ons gaat het specifiek om Pietontzicht. Yes. Uh, het is zo dat hij van de Groslijst uh, staat. Hij staat dus niet op de kandidatenlijst. Maar je kan uh, door, landelijk, door, door regionale acties... kan je iemand van de Groslijst uh, op de kandidatenlijst krijgen. En dat zullen we er ook aan gaan doen. Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Noordwijk, Woerden, Zevalden. Maar ik denk ook heel Twente. En toch waarschijnlijk ook de rest van Overijssel. En ook delen in de Achterhoek. Die hem gewoon op de kandidatenlijst gaan zetten. En dan zou hij toch alsnog op de kandidaatlijst van de CDA komen. Nou, we gaan afwachten wat er met meneer Omtzigt gebeurt. We gaan het volgen, meneer Wijfjes. Dank u wel. Goed zo. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Nou, die kranten blikken terug op de G20-top van de afgelopen dagen. De Volkskrant besteedt er twee hele pagina's aan. De krant heeft een uitgebreide analyse... over het optreden van bondskanselier Angela Merkel. Ze wil uh, eerst waterdichte afspraken en uh, dan pas wat zij noemt solidaire geldstromen. En de krant heeft vier ongemakkelijke waarheden voor Merkel op een rijtje gezet. De invoering van de speciale euro-obligaties, invoering van een bankenunie, groeiende weerstand in Duitsland over noodhulp aan Griekenland en Portugal, en dan nog misschien wel het grootste probleem van Duitsland, de export. Als de Europese economie in elkaar stort, heeft Duitsland daar direct last van. 60% van de Duitse export gaat namelijk naar andere EU-landen. Autoverzekeraars willen gegevens over verkeersongelukken beschikbaar stellen aan de overheid. Maar daar willen ze wel iets voor terug. In een brief die bezit is van trouw, wil het verbond van verzekeraars dat de overheid reclame gaat maken voor een speciale app. Verzekeraars hebben een applicatie voor smartphones die op den duur het papieren schadeformulier moet vervangen. Maar die app moet, wordt nog maar nauwelijks gebruikt. In ruil voor de gegevens over verkeersongelukken willen de verzekeraars dat de overheid hun applicatie onder de aandacht gaat brengen via matrixborden boven de snelweg. Dan naar... Van de aanleider. Samson die heeft geweigerd... de Indonesische ambassadrice te ontvangen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om topdiplomaat Retno Marsoudi. Hij wilde graag kennismaken met de leider van de grootste oppositiepartij... die zich verzet tegen de verkoop van overtollige leopardtanks aan Jakarta. Samson zei dat zijn schema erg vol was, zei Marsoudi... die sinds begin dit jaar in Den Haag is gestationeerd. Volgens de Telegraaf is een dergelijke afwijzing... in diplomatieke kringen een schoffering. De actie van de PvdA-voorman zou in het kabinet... met verbijstering zijn gade geslagen. En de ambressa ze neemt het niet zo heel hoog op. Ik kan wachten, ik ben niet zo snel beledigd. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis krijgt morgen een prijs... voor zijn gehele oeuvre staat in trouw. Ruud Lubbers zal de prijs uitreiken tijdens de Nacht van de Theologie. Volgens de organisatoren heeft het werk van Oosterhuis... in zowel protestants als katholieke kerken een vaste plaats gekregen. Oosterhuis heeft speciaal voor de Nacht van de Theologie... een pamflet geschreven, getiteld... Red hen die geen verweer hebben. En daarin schrijft hij dat eigenbelang en hebzucht... in onze samenleving de plaats van God hebben ingenomen. De belangrijkste les uit het geloven is volgens de dichte theoloog gemakkelijk. Heb je naaste lief zoals jezelf? En de rest is commentaar. is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Hallo, ik ben Doutse Kroes. En ik ben boos. Boos omdat iemand anders dit spotje zou moeten inspreken. Iemand die al zes jaar HIV-positief is en volop in het leven staat. Iemand die het zelf niet mag vertellen. En daarom doe ik het. In 2012 moeten we in Nederland toch gewoon over HIV kunnen praten...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 Dit is Radio 1.